Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. Is zin in ZFM ZFM Met nu, Zandvoort draai door Dansje gedaan <laughs> Ja. ja. Hey, ik kan me sterk vergissen maar volgens mij hoor ik het nieuws van gisteren. Uh, ik zat even niet op de net. Ik ben ondertussen meestal heel druk met uh, nieuws-items scannen en uh, ah, dan van Dan zou alles. jij moeten weten dat het nieuws van gisteren was. Goed. Nee? Had je verder nog iets liefs? Ja. De verkeersdienst is nog steeds verbouwereerd in wat ja, stil van de hoeveelheid stillen, auto's die hier nou. heen komen. Ja, daar zit iets niet helemaal juist. Maar ik ben blij dat ik niet van de techniek ben. Nee. Uh, ik, ik, kan, ik hoef alleen maar te zeuren. Van die... Huh? Van die techniek. Ja, als ik uh, zit te wachten op mekkeren, dan koop ik wel een gein. ja. Dus, uh, ja. Geen schaap? Nee. Oh. Nee. Hmm. Schaaplicht. Schaaplicht. <laughs> die mag je straks nog wel eens een keer gaan uitleggen <laughs> waarom je dat steeds zegt. Okay. Dat lijkt me wel een goeie. Maar, ehm. Um, hey, Perry? Ja. Oh, je ding. <laughs> Hot today. het is uh, heel lekker warm. Hij uh, is weet met een accident, hey. <laughs> het steenkolen engels Jawel, <laughs> dat sommige stukjes zijn zo briljant gevonden. Ja, ja, ja. ja echt heel ja. erg leuk. Hey, ik heb uh, nog even contact gehad met uh, onze Mandy Schorl. Van wie we altijd de column voorlezen op donderdag. Ja? Um, zij heeft een uh, zij gaat een uh, Oh, hoe heet dat nou? Dat je iets gaat, iemand anders gaat leren? God. Een cursus. cursus een workshop. Cursus. Ja. Een uh, cursus. Een workshop. Sorry hoor. Uh, uh, leer een digitaal fotoboek maken. Dat gaat plaatsvinden op 30 mei. En zowel s morgens half tien tot twaalf uur s middags. Um, het kost 7,50 euro. En het gaat dus om het volgende. Heb jij zoveel leuke foto's gemaakt? Van onvergetelijke vakanties, dagjes weg met de familie... of gezellige uitjes met vrienden, zonder om daar dan niets mee te doen. In deze workshop van Al Belly en Begeleid door Maddie Schorl... maak je zelf gemakkelijk een de mooiste fotoboeken. Zo blijven je herinneringen prachtig bewaard... en krijg je, je foto's de plek die ze ook verdienen. De workshop, zoals gezegd, op dinsdag 30 mei om half tien... S morgens in de bibliotheek van Zandvoort aan de Louis-Davidscree nummer 1... De toegangsprijs, wat ik al zei, is 7,50 euro, maar de niet-leden betalen een tientje. Reserveer je kaartje online via de uh, website van de bibliotheek. Dat is www.bibliotheekzuidkennemerland.nl. Neem je iPad mee met de foto's. En dat is handig als je thuis alvast de app downloadt van Albelli. Uh, die kun je vinden in de App Store. Ja, en even voor alle duidelijkheid, Kruidvat, Hema... Uh... Vroege V&D. Allemaal foto's Overal maken. Overal kan je foto's ja. boeken ja. laten Dus het is maken. niet ja. alleen bij Alberti. Nee, zeker niet. Zo hebben nee. Weer Sorry, reclame. anders heb ik weer de reclamecommissie onder me. Ja. Uh, ja, ja, nee, goed. Ja. Dus het is dus, uh, maar ja, het, ik moest het wel even benoemen... omdat je de app nodig had. Ah, dus, uh, oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Slim bedacht, hè? Oh. Nou, dat proberen we een beetje te doen, hè? Ja, dat hopen we wel, ja. Ja, zeker. Vooral ik. <laughs> ja, ik doe hier eigenlijk... Ik zit hier maar voor spek en bonen. Ah, ah. Ik doe eigenlijk niet zoveel. Dus jij krijgt betaald, ik niet. <laughs> oh! Ja. oh. Hey. Ik moet straks mijn handje ophouden. Huh? Ik moet straks mijn hand ophouden. Voor wat? Op, jij krijgt betaald. Ik krijg niet betaald. Jij krijgt betaald. Jij doet het voor spek en bonen. Ik krijg niks. Ah, jij okay. krijgt voor spek dat en bonen. Dat krijg ik. Hmm. <laughs> Over spek en bonen gesproken, weet, zullen we wat, weet, wat aan het eten gaan doen? Nee, weet iemand waarom, uh, wanneer een, een, een blondje de helft van de verstand kwijt is? Hoe, hoe je zo iemand noemt. Mm, vertel maar. Gescheiden. Ah, of bevallen. Of bevallen, ja. Ja, die, ja. ja maar dan is er bijna <lacht> alles. Op. Ja, doe eens uh, tja tja tja, wat zullen we eten? Tja tja tja, wat zullen we doen? Tja tja tja, wie kan het weten? Uh, Groen, man. Je hebt nee. nog steeds het goede. Uh, nee, ik wist niet het goede begonnen worden. He? He? Nee. nee hoor. Nee, ik probeer ook eigenlijk niet te luisteren naar die show. Zoek jongen. maar een keer op ja, hoe die, het nou uh, echt gaat. Uh, volgende week. Maar is uh, we weer. hebben wel een hele leuke zomerstampot van Veldsla en Bospentjes deze week. En een heel lekker toetje. Ik zweet al, Bospentjes. <laughs> nu al. Kan je nagaan. We hebben nodig: 1,2 kilogram kruimige aardappels, een bos Bospentjes, 400 gram sausjes, 100 ml melk. 50 gram boter, 2 bosuitjes in ringetjes gesneden... 200 gram veldsla, vloeibare margarine en zout en peper. Stapot! Schil de aardappels, zet ze op met water en wat zout... en kook ze in 20 minuten gaar. Schil de ondertussen de bospeentjes, snijd ze in stukken... en kook ze de laatste 10 minuutjes mee. Verhit de margarine in een koekenpan en bak de worstjes in ongeveer tien minuutjes rondom bruin en gaar. En keer ze regelmatig, want ze hebben het hier over de kleine sausijsjes. Ah. Verwarm de melk en de boter in een steelpannetje. Giet de aardappels en de bospentjes af en leg ze terug in de nog warme pan die inmiddels wel van het vuur is gehaald. Voeg de botermengsel en de bosuitjes in de veldsla toe en sluit dan de pan af met een deksel en laat die nog even een paar minuten staan. Stam daarna de stamppot fijn, breng het op smaak met zout en peper en serveer het met de worstjes. Nou, klinkt ja. toch helemaal lekker? Ja. Ja, toch? Ja hoor, ik vind het uh, helemaal uh, geweldig. Nou, nou dan, komt het, dan uh, gaan we dat doen. Zullen we dat uh, kleine toetje nog kwalitatief even bij dat die uitermate teleurstel, kind komt even. <laughs> zeggen en wegwezen. Wauw. Nee, zeggen en wegwezen. Nee, nee je mag... Wow, wow, wow, zeg, zeg mij. en we gaan vanavond na de uh, uh, stampot gaan we een meloenmoes gaan we eten. Meloenmoes. Een meloenmoes, ja. En mama gaat dat zelf maken. Weet je hoe? Nee. Ze gaat dan uh, de meloen ontpitten en schillen en dan gaat ze het vruchtvlees mixen en dan gaat ze een siroop maken van vier eetlepels suiker en vier deciliter water en dan gaan ze dat uh, gelatineblaadjes, twee van die dingen, gaan ze dan erin oplossen. En dat doen ze dan bij het gemixte vruchtvlees en dan gaat ze daarna de twee deciliter room er doorheen die moet je eerst kloppen en daarna gaat ze die er doorheen spatelen. En dan moet, nou! en dan moet het in de koeken. En dan ben je klaar? En dan ben ik klaar. Ja. Weg. O, doei! Doeg, kst, weg. Nou, we hebben het wel het best gedaan. Ja. Ja. Cool. Maar als ik zeg nee, dan wil je niet meteen zeggen dat ik uitleg wil krijgen. Ja. Ik zeg gewoon nee. Het doet het best. Zitten de gevangenissen vol van? Ja.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 de tu cuerpo todo Tussendoor. Lekker. Klinkt echt lekker vrolijk, hè, dit nummer. Ja, ook word ik ook vrolijk. Echte zomer. Ja. ja. Ja, ja, ja. Je hebt vast nog een beetje nieuws, of niet? Nee, niet echt. Weet je. En nu? Ja, nee, alleen de verzoeknummers, die vliegen om ons oren. Ja? Ja. Ah. Maar er weer eentje, dan maar die had je eerst. al gevonden, zie ik. Ja, dan noemen we die eerst. Helemaal leuk. Speciaal voor Nikita.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 While holding down, but try to keep dit het nummer wat ze bij, gisteravond bij Umbert, dat dan... Uh... Ja, volgens mij wel, maar dat weet ik niet echt helemaal 100% zeker. Maar uh, ja, een aparte figuur. Ja. Dat deed nou, me een dat beetje dat denken meen... aan de spastische beweging van Joe Cocker zelfs. <laughs> dus het is wel een uh, apart iemand, maar ja, en toch is het een soort van catchy nummer. Ik weet niet of ik het echt heel goed vind, maar hij blijft wel hangen. Ja, ik vind het geen goed nummer. Ja, dat, nou, uh, het is uh, apart. Dat, uh, nou ja, en over... Uh, Nummers die niet zo heel denderend zijn. Mm -hmm. oh, dit is wel lekker bezig, Dat is bedankt. In a club down and also while we go champagne. Which is just that Cherribola mm. she, she walked up to me and she asked me to dance I asked her her name and in the dark and voice She said Lola L O L Lola By, no, my la, la la la la Well I'm the dumb But I can't understand why She's walking like a woman but talking like a man Oh my lord La la op hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is vandaag uh, het, uh, een prachtig mooie dag. De zon heeft weer volop geschenen. Het is droog gebleven en er waaide een zwakke tot matige oostenwind. De temperatuur is ongeveer gestegen naar 26 graden vandaag. In het weekend schijnt zaterdag ook volop de zon en met een matige zuidoostenwind wordt het weer zo'n uh, uh, paar graadjes warmer en dan stijgt het kwik tot een graad of 28 Zondag zijn er naasperiode met zon helaas ook wel wat wolkenvelden. En bovendien neemt de kans op een regen- of onweersbui toe later die middag. De temperatuur komt toch nog uit op een graad of 25. En dat was het alweer. Oké. Okay. Ja. Dus, uh, uh, en na het weekend? Uh... Na het weekend wordt het een beetje wisselvallig. En de temperaturen hangen dan van uh, 25 gaan ze naar 23, 20, 21. En daar blijft hij dan ongeveer zo de rest van de week op hangen. Oh. Oh. Dus echt koud wordt het niet. Nee. Maar uh, ja, we zijn meteen weer verwend. Hè, na een paar van deze soort dagen. Nee, ik Heer ben niet zo verwend hoor. <laughs> nee, maar het is leuk. Je ziet overal van die foto's en filmpjes. Dat mensen lekker op strand, terras. Lekker naar buiten gaan. Dus uh, helemaal leuk. Ja, dat is uh, is het gezellig in het dorp zo. Ja, ja. zeker weten. Dus, Oké, okay. doedjes. Mm -hmm. Brothers, sisters, where are you now as I look With my faith in God and church and the government Some say troubles are Someday soon I'm gonna pull the old town down One day we'll return here When the Belfast child sings again Een mooi nummer, hè? Dat is een heerlijk nummer. Ja. Ja, met een mooie, diepe tekst. Ja, en normaal gesproken draai ik deze echt snoeihard. Ja. Maar ja. We hebben hier het raam open staan, dus ik kan niet zo nee, heel hard moet je, gezet moet, je je niet, <laughs> doen, moet je niet doen. Moet je niet maar doen. Maar dat is oh prachtig. Maar dat brengt ja. wel even in herinneringen, hè? De column van vorig uur, Nel Kerkman. Ja. Van, het is zo dichtbij. Ira, Noord-Ierland, best niet ver weg. Eta, nee. Spanje, Baskerland is niet ver weg. Rode Armeefractie, Duitsland. Mm het -hmm. is dus niet ver nee, weg. Het is allemaal heel dichtbij. Precies. Ja. Dus het is nooit anders geweest. Ja, hey, en um, als vliegen vliegen en bijen vrijen. Dan vliegen de vliegen, de de bijen vliegen sloeg voorbij. Wist je dat? Ja. Ja, ah, top. Wat was, was, voor het was, was, was? Is. Nee. Was, was, is? Nee, het is de ja, ja. Wist, ik had, je, wist, wist jij. Nee, ik wist, dus, nee die ik stond hier ook. Want wat was was voor was, was was was was was is voor was was was. was. Toevallig. Ja. Dus daarom zei ik kan. is. Ja, maar dat is niet goed. Ja. Wist jij dat 9 van de tien vrouwen uh, uh, van chocola houden? Uh, ja, dat is wel uh, ja. algemeen bekend. In die ja. tiende licht. De tiende licht. Oh, de, na het volgende nummer kom jij terug op schaaplicht. Oh ja. Ja. Zeg, dat is wel een hele mooie die je hebt gevonden. Ja, kan dat. Helemaal top. Maar uh, jij zou nog terugkomen op uh, de mop waarbij ja. jij uh, steeds die ene zin gebruikt. Ja, ja ik moet hem, uh, moest hem even opzoeken hoor. Ja, maar ja. Dat maakt niet uit. Nee, het, het is een, een buik, buik figuur. figuur. Ja? Wat is er met je mond? Nee, niks. Oh. Ik kan een beetje kriebel. Oh. Goh, dit is toch wel ernstig, hè? Ik probeer je te helpen door eigenlijk zonder woorden te zeggen... dat je goed moet blijven articuleren. Articuleren wat, hè? Omdat je het soms wel eens wil inslikken... en dan ga je hem in de nemen. Moet Ja, die. Oh. Nee, het Vaar gaat goed. dus om een, een buikspreker... die ergens diep, diep, diep in de woestijn... achter in het Midden-Oosten. Midden-Oosten-Zuid, dus ook daar die hoek in. Midden-Oosten-Zuid. Ja. Uh -huh. Oh, Help. Die loopt daar door zo'n stadje heen in de moestijn. En uh, die komt zo'n uh, lokale bewoner tegen. En die zegt, ah, zegt die leuke hond, op jij? Mag ik even met je hond spreken? Dus die lokale hond kijkt, de hond niet spreekt. En hij gaat uh, buikspreekt met die hond. Hij zegt, hé, hey, hoe is het met jou? Ah, zegt die hond, ja. Ja, ja gaat wel goed. Ja. Is dat je baas? Ja. Dat is mijn baas. Handelt hij je goed? Ja. Ja, ja ja, ga elke dag met me wandelen. goed eten. Ik mag bij de oase spelen. Ja, gaat goed. Nou, ah, ja, top. Dus die Locano die z'n ogen rollen z'n kop uit. Joh. Die zit hem aan te kijken. Oh, je hebt ook een paard. Mag ik je paard even spreken? Je paard niet spreekt. Ja, meteen, hé, hey, hallo, hoe is het nou? Jo, zegt paard goed. Is dat je baas? Ja, dat is mijn baas. Nou, ja, wandelt hij goed? Ja, ah, ik krijg goede haver. Ik mag veel lopen. Dus het gaat allemaal goed. Ja, ja, ja. ja. oh ja, top. En die locale, die daar valt ze wat achterover. En die uh, buikspreker die kijkt zo eens om zich heen. Hij ja, zegt, oh, schaap. En die locale kijkt die uh, buikspreker aan. Schaap ligt. <laughs> daar <laughs> komt dat ja, zinnetje dat dus continu. Ja. Schaap, ligt schaap ligt vandaan. Ligt. Jawel. <laughs> ja. Maar is no trouble I'm all about that bass About that bass no trouble pretty clear I ain't no size too, but I can shake it shake it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 Nu tegen je gepraat is het een verrassing, hè? Ja, nee, al. het is helemaal geen ja, verrassing. Ik zat alleen nog even wat nieuws te zoeken uit die... Uh, hun Humberto, dan uitzending waar ik het over had. Ik was even in de war met Week van AJR. AJR eigenlijk, maar Ik moest trouwens wel heel erg lachen... want hij zat in die studio zo ongelooflijk uit zijn doppen te kijken... toen er gesproken werd met goede liekens over de orale seks. Ja, dat is echt Hij wat? Dat kan in Amerika helemaal niet, Dus dat was wel heel erg grappig, ja. Dus is goed. Dus... AJR dus. Ja, ja nou oké. Okay. Dat was het. Ja, dat was het. Je, je bent niet echt een sidekick hoor. Zo. Je moet alles zelf doen. Zullen we het laatste kwartier dus helemaal <laughs> aan jezelf overlaten? <laughs> ja, precies. Dan word je nerveus bij het idee, hè? <laughs> nee, we gaan het samen doen. Ja, precies. Brian Ferry zingt het al. <laughs> ja. Helemaal een versuffing te bedenken. Hoe heette dat? Uh, ik wilde zeggen mokkel maar ik houd bij dame. Oh. <laughs> die, nou, je uh... zei het net toch echt, echt, echt heel anders. Ja, maar hoor. toen, toen hoorde niemand het. het scheelt weer. Ja, ik probeer um, uh, Amanda Shepard. Nee, dat is een ander. Ik bedoel een ander. Ja. Brian, even kijken. Ja, dat was op 2012. Was hij getrouwd in het ja. Geheep. Maar Met dat... Amanda Shepherd. Ruim, dus uh... Ruim daarvoor. Ruim hmm. daarvoor. Hmm. Ja, oké. Okay. Ja. ja. nee, uh, uh, nog even niet zo heel erg snel. Doen we eerst de muziek. Ja, doe maar. I've known a few guys who thought they were pretty smart, but you got 'em right down to an art. You think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 Ik ben zo blij dat jij dan zwaait met dit nummer. Ja. Ja, dit is echt Meebler muziek. Oké. Okay. <laughs> dus nee. Um, nog even terugkomend op uh, jouw uh, vraag net over Brian Ferry. Maar we hadden het over Jerry Hall. Jerry Hall. Ja. ja, ja, ja. Ik, ik, heb me altijd, ik vond het zo'n lelijk... Mens? Vrouw zijn ding. Nou ja, mens. Oh, sorry. Ja, mens. Mm -hmm. Menspersoon. <laughs> Goed, vond je er zo lelijk? Ja, ik vond het echt... Uh, dat ik nou, er was echt van... een, een fotomodel was, net als Amanda Leer en Lucy Helmoor. Ik bedoel, ja, met, uh, met haar mee. heeft hier vier zo. Ik niet alle fotomodellen dat je zegt, ja. uh, wauw. Nee, ik vind meestal Zal ik ze ze een, meestal een rol de kopen voor jou? Ja. Ja. Nee, nee, niet, nee. Hey, um, uh, de VID heeft vandaag een beetje gemopperd... dat het weer veel te druk was uh, richting Zandvoort. Want, uh, Ze zijn uh, ja, de enige in Zandvoort niet, hoor. Nee, precies. Nee, wij mopperen niet zo snel... Maar um, veel strand- en zonliefhebbers zijn vandaag weer richting de kust getrokken. Om te genieten van het prachtige weer. En dat was echt te merk op de weg. De VED meldt vertragingen op de weg richting de stranden van Bloemendaal en Zandvoort. Dus uh, ah, okay. het was lekker druk. Goed zo. Dus ja. uh, straks lekker op het strand wat eten Of in het dorp even een hapje doen. In plaats van met z'n allen in de file weer naar huis. Dus, ja, precies. Dat is wel ik een goede optie, goed object, voor de strandten ook. Want ja, toch? Die verdienen het zo, joh. Maar het was daar... niet, uh, niet dat je zegt van wow. Topman. Nee, top nou, ja. maar uh, nou, kan ingehaald worden nog okay. eventjes. Ja. Zeg trouwens, nu uh, ik het weet, hè, nu ik je toch spreek. <laughs> er, zijn, er zijn twee dingen die je kan zeggen waar het humeur van een vrouw van verbetert. Waar het humeur, humeur van, van een vrouw van, vrouw van, van verbetert. verbetert. Ja. Dat ze chocola en seks gaat krijgen? Nee. nee. Oh, dan oh, nou. heb je ook een dirty mind. Bah. Nou, nee, nee. Hoor. Nee, de, de, de, ik hou van jou uh, ja. en 50% korting.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 Bad, but that's me. What goes around comes around, you'll see that I can carry the burden of pain, cause it ain't the first time that a man goes insane. A battle. Dat is onze eigenste uh, Anouk. Ja, wat een heerlijk mens is dat toch, met zingen. Ha. Ja. Ja. Geweldig. Maar um, ik word er altijd een beetje minder vrolijk van. Yeah. Is we weer ja, is weer klaar. Is het weer klaar, hè? Maar goed, we gaan wel wat leuks doen. We gaan lekker barbecueën. Ja, En wel. Uh, beloven dat we de volgende week weer zijn, toch? Ja, ijs en weder. Die moeten en we hopen Hans ook, als hij het goed heeft ja. volgehouden met het lopen vanavond. Ja. ja, dat zal toch wel. Ja, dat hoop ik wel. Ja, hoor, ja, ik ja ga er wel vanuit. Is, uh, nou, wat driftkikker is het hoor. <laughs> ja. nou, in ieder geval namens mij tot uh, volgende week. Vrijdag, want dan ben ik er weer. Nou, en ik ben er als het goed is donderdag en vrijdag weer. Dus uh, voor degenen die niet willen luisteren. Uh, ga wat vast voor jezelf doen. Vul je agenda. En voor degenen die wel willen luisteren. Nou, tot dan. Geniet van het weer. Dag. Ja. Ziens.